Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Ruim 67 jaar de dood van Nicky Verstappen. Dat is een derde van het totaal aantal mannen dat is opgeroepen. De elfjarige Nicky werd twintig jaar geleden doodgevonden op de Brunsumer Heide. De dader is nooit gevonden. Homobelangenorganisatie COC vindt dat Forum voor Democratie afstand moet nemen... van uitspraken van kandidaatgemeenteraadslid Rama Singh.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 De vermoorde journalist onderzocht corruptie... in de top van de politiek in Slowakije... en banden tussen politici en de Italiaanse maffia. Gisteren gingen tienduizenden Slowaken de straat op... om de vermoorde journalist te herdenken. Een deel van Amsterdam zit zonder water... door een lek in een waterleiding. In de buurt van het Westerpark is een waterleiding gesprongen... vermoedelijk door de kou. Een deel van een kademuur is daardoor ingestort... en er is een stuk stoep weggeslagen... Niet alleen in de buurt, maar ook in Amsterdam-Noord is daardoor geen of minder water beschikbaar. Dan het weer nog. In het noorden min 2 graden en vrij zonnig. In de rest van het land veel bewolking. In het zuiden loopt de temperatuur op tot 5 graden. Vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden. Morgen wordt het 3 tot 9 graden. Dit was de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 got to Nou, <laughs> wat Zingel van Duran en de reflex werd het even na drie uur. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag uur twee alweer. Met daarin de volgende onderwerpen. Ja, terwijl er op het circuitpark, circuit Zandvoort... momenteel driftig gereisd wordt tijdens de Vebo Final Four races. De race is om twaalf uur gestart en de finish zal rond de klok van vier uur zijn... En mochten we, we hadden een collega Willem van Densen die zou daarheen gaan... maar die is helaas geveld door de griep, zoals zo, zo velen. Dus vanaf deze plek Willem van harte beterschap. Mocht de uitslag binnenkomen tussen de 4 en 5 uur... uiteraard zullen wij u dan daarvan op de hoogte stellen. Verder het tweede uur natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Diverse korte nieuwsitems... Met natuurlijk om half vier de hoofdmoot, de evenementenagenda. Wat is er zoal te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Nou, er zitten weer een paar prachtige evenementen aan te komen. En met name sportieve weekenden zitten eraan te komen. Dus, uh... Ik zou zeggen, uh, luisteren en kijken en meeschrijven om half vier tijdens de evenementenagenda. Nou, als het hardlopen is, dan doe ik even niet mee hoor. Nee, Jij hoeft even niet mee te doen. Nee, oké. Okay. Ik zou zeggen, uh, genoeg reden om ook weer twee uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. En dat kijken naar ZFM doe je via zfm-life.nl. Kijk je live mee in de studio aan de tolweg Tina en hoor je nu de nieuwe van Camilla Cabello. Hallo. Ze heeft een zware week gehad en het is weekend. En je hoort deze muziek op de radio, nou dan word je toch wel weer helemaal vrolijk. Je Camila Camilla Cabello en Havana. Een van de grootste hits van dit moment. Elf minuten over drie uur, Zandvoort nogmaals, een hele goede middag. Zandvoort op zaterdag. Albert Jan en ik zijn weer terug met uiteraard heel veel informatie en lekkere muziek voor Zandvoort en de regio. En hier is Lisa Lisa en de cult Jam. I Wonder if I take you home. If you love me, you love me. <laughs> you will quake. Even wat begin over deze ziel van Lisa Lies in de Cult Jam. Want ik heb hem gewoon op zin hoor, op vinyl. Ja, dat was uit uh, mijn, mijn jeugd uh, Albert-Jan, een plaatje. Oh, dat is nog niet zo lang geleden. Nee, helemaal nee. niet. Nee, eens, uh, vorige week. Vorige <laughs> week. <laughs> ja, inderdaad, Lisa Lies in de Cult Jam. En I wonder if I take you home. Inmiddels kwart over drie. We krijgen een uitnodiging van de gemeente Zandvoorts. De gemeente Zandvoorts nodigt u uit voor een informatieavond op 6 maart over ontwikkeling Badhuisplein. Zoals u weet zijn er plannen om het badhuisplein te vernieuwen. Het uitgangspunt is om de oude grandeur van onze badplaats weer terug te halen. Tijdens twee informatieavonden vorig jaar gaven omwonenden en ondernemers al aan een aantal wensen en zorgen door. Via een poll op Facebook hebben de inwoners hun mening kunnen geven over de plannen en het programma. Het afgelopen najaar heeft de gemeente naar aanleiding van de reacties nogmaals gekeken naar het voorstel om het plein op te hogen om zo te kunnen voldoen aan de parkeerbehoeften van dit plan. Er zijn onder andere opmerkingen gemaakt over de beperking van het uitzicht vanaf de Kerkstraat. Een andere optie is om, de parkeer, om een parkeerdek te realiseren op het Fauvageplein. Tijdens de informatieavond worden beide opties gepresenteerd. Voor meer informatie kijk dan op www.zandvoort.nl projecten badhuisplein Nogmaals www.zandvoort.nl projecten badhuisplein u bent dinsdag aanstaande om 6 maart. Van harte welkom in de blauwe tram Louis David's nummertje nummer 1. De avond begint om 8 uur en de inloop is vanaf kwart voor 8. Aanmelden voor deze avond is niet nodig, maar uw aanwezigheid is zeker wenselijk. Dus loop gewoon binnen en hoor de plannen over deze zouten landen, want dat is het zeker, hè? Badhuisplein. Niets is beter dan met jou. De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 Ik haal met poki tussen de lijmbanden. Ah. En dan zitten we hier het oude standaard. Wat je vertelt. Dat was hem, de nieuwe ziel van Bluff. Het is samen met onze zuidenbuur Geike Arnaar. Jawel. Jullie de Zouterlanden een beetje, ja, badhuisplein, hè? Een beetje de Zouterlanden, zeg maar. En dan nog het strandhuis ook, dus wel een toepasselijk plaatje, toch? Hey, Hier vind, Vos. een prachtige plaat. Ja, toch? Prachtig. Ja, en uh, dat voor jou, voor Bluf. Ja, ja, ja. Nee. Voor Bluf. Nou, je hebt er wel meer, hoor. Je hebt er wel meer. We hebben Belgische hulp, hè? Ja, ja, ja. ja. Dan is het weer beter, hè? Ja. Als je het maar samen met iemand anders doet. Die plaat van uh, Holiday in Spain. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Nee, dan weten we dat. Dit is weer een plaat uit de jaren 80 van de Vanjalkenbons. Zij de jaren 80 met She Drives Me Crazy. Zes minuten voor half vier geworden, We hebben weer een nieuwe expositie in het Zandvoorts Museum. Die zit eraan te komen en wel uh, Chinese kunst in het Zandvoorts Museum. Na de mooie gecombineerde tentoonstelling Ode aan Zandvoort is het tijd voor een nieuwe tentoonstelling. Vanaf vrijdag 9 maart worden de kunstwerken van China's grootste hedendaagse kunstenaar Reng Rong tentoongesteld. Vanwege groot onderhoud aan het museum en het opbouwen van een nieuwe expositie van de Reng Rong. Is het museum van uh, jongsleden vr, uh, maandag 26 februari tot vrijdag 9 maart gesloten? De tentoonstelling van Rennerong is van 9 maart tot met 22 april te bezichtigen. Uiteraard in het Zandvoortsmuseum aan de Zwaluweestraat nummertje 1. Oké, okay, dus uh, uh, volgende week vrijdag is dat? Ja, ja volgende week vrijdag. De nieuwe expositie in het Zandvoortsmuseum. Hier yeah. is Lion yeah. Payne.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 She gon' strip it down for a thug, yeah. Word around town, she got the buzz, yeah. Five shots in, she in love now shots. I promise when we pull up, yeah. shut the club down oh. I took her from a man, don't nobody know no. If you bought the seal, better drive slow oh. She know how to make me feel with my oh. eyes closed oh. Anything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 Mocht je trouwens op de hoogte willen blijven van de laatste nieuwtjes uit Sanford, download dan de ZFM-app, mocht je hem nog niet hebben. gratis verkrijgbaar in de Play Store en de App Store. En Zandvoort staat op nummer 1 als best presterende koopwoningenmarkt. Ja, echt waar. Dus je, je huis is geld waard, Albertje. Ja, een hele hoop geld waard. Met dus heeft er een plaatje over je huis gemaakt.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 Them off with a small kiss. Oh. She's the one they're going to miss in oh. all En hey, als je dan toch de app van ZFM hebt gedaan, vergeet dan even niet mee te doen aan de enquête die wij hebben op de app. Gewoon even onder het menu kijken en dan uh, enquête verkiezingen. En uh, wij zijn uiteraard benieuwd wat jij gaat stemmen. 21 maart aanstaande tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En we houden daar een soort peiling over samen met de Zandvoortse courant. Dus vul de drie vragen in via de ZFM app. Eén minuut over half vier, we gaan hem doen, de evenementagenda. Ja, net nog een, allereerst nog een half uur te rijden tijdens de Febo Final Four races op het circuit Zandvoort. De finish wordt ze zijn om twaalf uur gestart en de finish wordt uiteraard om vier uur verwacht. En dan zit het Winter Endurance kampioenschap er ook alweer op. Er, waren nog, er zijn nog veel rijders in, uh, in uh, de race voor uh, de eerste plek. Dus uh, als u nog even in de buurt bent en u wil even gaan kijken... de entree is uiteraard gratis. De VEBO Final Four op het circuit Zandvoort... met de finish om 4 uur. Gaan we naar vanavond, dan is het weer tijd voor de populaire babbelwagen. Een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan zee... op een groot scherm, met dit keer een herhaling van bijnamen deel 3... Commentaar traditioneel zoals Ton Drommel. Alleen toegangskaarten met een entreebewijs a 5 euro per persoon. Dit is inclusief twee consumpties en geldig voor vanavond. Bel even met Marcel of er nog kaarten te krijgen zijn... want dit is een hele populaire avond. En wellicht dat er nog kaarten te krijgen zijn: Marcel 06 138 3700. 106 138 3700. Of stuur even een mailtje naar infoapenstaatjebabbelwagen.nl info De locatie, zoals vertrouwd Hotel Faber aan de Kostverlorenstraat, nummertje 15. Dan gaan we naar morgen. Liefhebbers van Franse chansons en van Franse muziek zijn van harte welkom om vanaf 5 uur het Wapen van Zandvoort op het Gasthuisplein. Onder de titel Une Matinée Française met live optreden... van Trio Chapeau onder leiding van Louis Schuurmans... kunt u genieten van Franse wijnen, Franse gerechten, Franse muziek... en de entree is uiteraard gratis. Morgen vanaf 5 uur Une Matinée Française met Trio Chapeau... in het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar 11 maart en dan gaan we weer naar het circuit Zandvoort... want dan is het tijd voor de Automax Street Power...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 11 maart, Automax Street Power. Ook op 11 maart, vanaf half drie tot half vijf... is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort. En in dit, in dit geval met Maarten Hogenhuis. En uh, Jazz in Zandvoort is een initiatief van bassist Erik Timmermans. En hij startte dat in november 2002. Uh, wat kunt u uh, die 11 maart vanaf half drie tot half vijf verwachten? Uiteraard Maarten Hogenhuis op altsax, Miguel Rodriguez op piano. Joost van Schaik op drums. En Erik Timmermans op de contrabas. Reserveren kan door te bellen naar 023-531-0631. 023-531-0631. Ga even naar de website. www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl De locatie, als vertrouwd in Theater de Krocht. Grote Krocht 41 deze 11e maart tijdens Jazz in Zandvoort. En ik zei het al, al begin van dit programma. We gaan het weekend van 24 en 25 maart... Is het een heel sportief Zandvoort? Te beginnen met al 24 maart van 8 uur s morgens tot half 6, de 30 van Zandvoort. Het sportieve weekend wordt die zaterdag afgetrapt door de wandelaars tijdens de 30 van Zandvoort. Niet voor niets heet dit wandelevenement van Le Champion. De 30 van Zandvoort. Al het unieke aan de Noord-Hollandse badplaats en de directe omgeving komt samen in deze afwisselende route. Deze 24 maart. De website www.zandvoortsequieren.nl. www.zandvoortsequieren.nl Dan 25 maart de omloop van Zandvoort. Daarover meer informatie uiteraard ook op de website www.zandvoortsequieren.nl. www.zandvoortsequieren.nl Tot zover! Ja, en voor beide dagen zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers. Mocht je aan willen melden, meld je dan bij Le Champion! Ik de the man en uh, viel echt stil. Ja, dat uh, na de evenementagenda, de evenementagenda met uh, morgen het matiné in het wapen van Zandvoort, komen we helemaal in de Franstalige stemming.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 Jij bent president de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 Nou, dan krijg ik er toch gewoon zin in... in het Gasthuisplein, hè, morgenmiddag, Albert-Jan. Vanaf 5 uur. Vanaf vijf uur, de matinee, de Franse uh, matinee in, uh, in het Wapen. Franse wijnen, Franse uh, eten... en de Franse uh, muziek. Nou, vanaf 5 uur, entree gratis... Wapen van Zandvoort, Gasthuisplein te Zandvoort. Zo is het. Goed, uh, mag ik wat zeggen? Oh ja, een ander evenement. Groot evenement, dan hebben we natuurlijk straks... het grote sportevenement uh, volgende week. Of nee, over twee weken. Uh, Pride at the Beach krijgt ook in 2018 een vervolg. Na het overweldigende succes van de eerste editie... komt Pride Amsterdam ook in 2018 naar Zandvoort met Pride at the Beach. Van maandag 30 juli tot en met woensdag 1 augustus wordt het recht... om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt... gevierd met een geweldig programma voor de LHBTI en gemeenschap. En dat alles met uitzicht op zee natuurlijk. LBTHI -L staat voor Lesbian, Gay, Biseksueel, Transgender, Intersexe, Con Conditie. Voor Pride at the Beach wordt aangesloten op het thema van Pride Amsterdam. Heroes, Lucien Spee, directeur Stichting Amsterdam Gay Pride, zegt hierover... iedereen kent wel iemand die de heldenstatus verdient. Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan... en dit ook openbaar uitdragen. Het inzetten van mensenrechten in het algemeen en of de LHBTI-gemeenschap in het bijzonder. De Pride-organisatie bepaalt overigens niet wie deze helden zijn... en deze heldenstatus verdienen. Dat laten we over aan de community. Iedereen is vrij om de discussie aan te gaan... en iedereen is vrij om zelf een held aan te wijzen. Pride in the Beach. De liefhebbers, zit vast een groot kruis... door je agenda van maandag 30 juli tot en met 1 augustus. Niet alleen Pride Amsterdam, maar ook Pride at the Beach. En daar zijn we trots op in Zandvoort. En fijn dat we nou weten waar de afkorting voor staat. Want ik zat ze vrijdagmorgen te luisteren naar Willem en Cheryl. Ja. En die zeiden ook je afkorting, maar ze wisten niet waar het over ging. Maar goed, bij deze opgelost... Blijft een mooie uitvoering van de single Baby I Love Your Way. Je hoort hem van Will to Power. 13 minuten voor 4 uur. Zalvoort, Goedemiddag, Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer. Tot aan 5 uur. van Armin Buren, Ja, de opvolger van de Sunny Days, weet je wel. Die lekkere zonnige plaats. Deze heet Sex, Love and Water. Hou de plaat in de gaten in dit lijstje. Misschien staat hij vanavond ook wel in de Euro Breakdown. Je hoort het vanavond tussen 7 en 9 met Mike Boulay. Ja, de uh, Le Champion is op zoek naar vrijwilligers. Ja, nog een heleboel vrijwilligers. Jij zei, je gaf het al eerder aan in uh, dit uur. Ik word er nog even iets uitgebreider bij stilstaan, want... Als vrijwilliger maak je de Runners World Zandvoort run van dichtbij mee. Kom het vrijwilligersteam van de Champion Versterken op 24 en 25 maart en help mee bij de organisatie van drie wandel, fiets en hardloopevenementen in Zandvoort. Tijdens het weekend vindt de wandeltocht 30 van Zandvoort, de wielertocht Omloop van Zandvoort en de Runners World Zandvoort run plaats. Om dit sportieve weekend te kunnen realiseren worden zo'n 500 vrijwilligers ingezet. Help mee en beleef een te gekke dag. Een grote groep enthousiaste vrijwilligers staat al te trappelen... om een steentje bij te dragen tijdens de Zandvoortse evenementen. De, het team van vrijwilligers voelt bijna aan als een familie. Ieder vrijwilliger is gemotiveerd om zijn eigen redenen. Maar de belangrijkste reden is het sociale contact onderling. Het is vroeg opstaan, de handen uit de mouwen steken... en een toffe dag met elkaar beleven. De sfeer tussen vrijwilligers en deelnemers is onbeschrijfelijk. Beiden zetten een sportieve topprestatie neer. Zondagavond schuift iedereen aan met een voldaan gevoel bij aan bij een maaltijd op het circuit om alle ervaringen te delen. Op vrijdag 23 maart worden de routes voor de zaterdag en de zondag al uitgezet en wordt het circuit Zandvoort volledig omgebouwd zodat in het weekend 25.000, u hoort het goed, 25.000 deelnemers kunnen starten. Zoals gezegd op zaterdag starten 30 van Zandvoort al vroeg op het circuit met een gezellige finish in het centrum van het dorp. De omloop van Zandvoort begint zondagochtend en daarna klinkt het startschot voor de Runners World Zandvoort run Vanuit de spectaculaire pitsstraat en deze finish later voor de Eretribune. Er helpen veel vrijwilligers uit Zandvoer en omgeving mee. Voor iedereen uit de regio is het natuurlijk prachtig... omdat er zo een groot sportief evenement in dit weekend gehouden wordt. Iedere vrijwilliger helpt bij een taak waar zijn of haar kracht ligt. Ben jij nauwkeurig? Kom dan bij de start helpen om de hardlopers toegang te verlenen tot de juiste startvakken. Ben jij die enthousiasteling? Kom dan bij de finish... de welverdiende medailles uitreiken en heb je overwicht... Kom dan helpen om de deelnemers over het parcours te begeleiden. Heb je geen tijd om jezelf, omdat je zelf meedoet aan het evenement? Kom dan helpen bij het verspreiden van de bewonersbrieven in de weken voor, voor het evenement. Er is voor iedereen wel een passende taak. En waar kunnen ze het nou allemaal opgeven? Uiteraard via de e-mail vrijwilligersapenstaatje vrijwilligersapenstaatje-lechampion.nl... Of telefoon is 072 5338 136. 072 8136 Want zo'n groot evenement kan natuurlijk niet zonder vele vrijwilligers. Met name gemotiveerde vrijwilligers. Dus treuzel niet, geef u op en maak er van dat weekend een heel sportief... En een goed lopend uh, uh, spektakel van. Er zijn er maar liefst 500 nodig, Albert. Ja, John. dat is niet zo. 500 lief. vrijwilligers. Ja. Maar het leuke is, ik zat wel te denken: je moet geen kok zijn dan. dat je voor die 500 mensen op zondagavond eten mag gaan uh, <laughs> geven op het circuit. Ja, dan moet het nou allemaal nog bereid worden. Dan ben je wel even bezig hoor. 500 Here we vrijwilligers. Go, not long ago. Another one. Another one. We the best music. The best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in it his sweat just like he came from Mayday. tip Rock a it on the browns Then I get like just I can't be around you. I'm too lit to dim down a notch. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow.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 Tell you gone off the do's. Oh yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? you say. You talking to me like your new babe. New babe, babe. You talking like you tryin' to do things? Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh Touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And hey, you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl wears sit on in brown, brown I probably Can shouldn't be around, around you, you. Uh -uh, 'cause you get wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do. But you won't do. Hey, girl, that's when I, when I told you. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. wow, wow, wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild.